Goedenavond, het key music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest. Goedenavond. Pijnlijk en tragisch is de dood van de twee jonge asielzoekers in Amsterdam. Dat zei burgemeester Halsema bij stadszender AT5. De jongens werden gisteren kort voor de jaarwisseling doodgeschoten. Heel akelig. Twee zulke jonge jongens doods, vermoord, is natuurlijk echt gruwelijk. Ja, het is een heel naar begin. Dit gaat toch om jonge jongens die hier veiligheid hebben gezocht en dan zo eindigen. De daders zijn gevlucht en nog niet gevonden. De herdenking in het Rotterdamse staddeel IJsselmonde stil werd er gestaan bij de drie mensen die daar een jaar geleden in korte tijd werden vermoord. Burgemeester Schouten zei dat ze het nog altijd vreselijk vindt. De moorden werden allemaal gepleegd door dezelfde dader. De rechtszaak tegen hem begint in het voorjaar. Bij de brand in een bar in Zwitserland zijn ook twee Belgische slachtoffers. Dat heeft een minister gezegd tegen de Belgische omroep. Een van hen heeft brandwonden opgelopen, maar aan haar leven is niet in gevaar en zo heeft het ziekenhuis al kunnen verlaten. De andere wordt nog steeds vermist en uh, we kunnen dus vrezen voor een tragisch uh, afloop. Het zouden twee meisjes uit Wallonië zijn. Bij de brand in Zwitserland vielen 40 doden. Er zaten vooralsnog geen Nederlanders bij. En liefhebbers van achtbanen kunnen hun lol op in Saudi-Arabië. Daar is een nieuw pretpark met de hoogste, snelste en langste achtbaan ter wereld geopend. Het ding is bijna 200 meter hoog en heeft een topsnelheid van 250 km per uur. Saudi-Arabië hoopt met de nieuwe achtbaan zich van zijn beste kant te laten zien. Het land staat erom bekend het niet zo nauw te nemen met de mensenrechten. Weberrecht van Weerplaza, komende nacht opnieuw winterse buien. Op sommige plekken kan er wel tot 10 centimeter sneeuw vallen. Het gaat 3 graden vriezen, morgen ook winterse buien bij maximaal 4 graden. Nou Marcel, dank je wel. 250 kilometer per uur. Ja, het, uh, 250 km per uur. Hè? Ja. ja, ik geloof je. Maar ja. dat, ik heb het idee dat je daarna bij de NASA kan. je ook een elke G-kracht kan je aan. een uh, verkeersinformatie bij je music Geen vertragingen langer dan 10 minuten. Wel een bakje controles langs de A10 richting de Koentunnel bij 22,3. Ook de A10, maar dan naar het Nieuwmeer. Bij hectometerpaal 24,8. De A12 naar Gouda, 37,7. Langs de A20 naar Rotterdam, 38,0. En de A37 naar Hogeveen bij 10,4. Stefan Belman. Oh, het is weer weekend! weekend! weekend! Vieren we met Stefans vrijdagavondmix op Q. Q, -music. Q, -music. Q -sounds better with you. Ja, en wat is dat dan? Nou, dat zijn allemaal lekkere remixes om de stapavond in te knallen. Of gewoon de thuisluieravond. Het maakt eigenlijk niet uit. Het zijn in ieder geval lekkere liedjes en ze hebben iets met elkaar gemeen. Maar wat? Wat is het thema? Gokje mag je wagen in de Q-music-app in he De evens vrijdagavondmix van 2026 is een feit met aan de telefoon Julia. Hallo Julia. Hallo, Hoe is het avond. met jou? Ja, goed. Ja, wat mooi. Wat, uh, hoe ziet jouw weekend eruit? Mijn weekend dat wordt uh, lekker rustig aan de klus. Een klus? Ja, want uh, mijn beste vriendin is aan het verhuis, dus dan moeten we even helpen. Oh, wat lief dat je dan gaat helpen, want dat is eerlijk. Je hebt vrienden en je hebt vrienden. Precies. Ja, en als jij komt zo. helpen met klussen en verhuizen en dat soort dingen, dan zit je toch echt wel bij vrienden. Ja, dat dacht <laughs> ik ook. Ja. Hey Julia, wat was volgens jou het thema van de mix? Nou, ik denk iets met starting. Van het ja. starting een nieuw jaar. Ik denk het ook, dat is helemaal goed. Oh. Dus dat betekent dat jij sowieso een Key Music prijzenpakket krijgt. Dat gaan we naar je opsturen. Oh, wat top. Super. Ben jij nog goede voornemens, dingen of zo, gekkigheid? Nee, gewoon lekker rustig aan doen en hoe we het in 2025 ook uh, deden. Amen. Met zometeen een hele blije Sophie. Zij is namelijk naar David Getta geweest om nieuwjaar te vieren. We're up and waiting. Van kan het even pauze. Zo klonk het in Miami, net voor 12 uur middernacht op oudjaarsavond. Een tijdje terug op Q-luisteraar Sofie tijdens de top 40... een reis om nieuwjaar te gaan vieren in Miami bij David Guetta. Ik heb er vanmiddag even gebeld om te vragen hoe het daar was... Oh ja, ik durf het eigenlijk niet te vragen. Ik durf het bijna niet oh. te vragen. Sophie, hoe is het weer bij jou? Oh, geweldig. Het is eh, blauwe lucht, stralende oh. zon. Oh. 22 graden. Oh. Het is echt zo lekker. En dan zitten wij hier met ijs op de snelweg. Maar goed, ik gun het er van harte. Volgens haar was die hele ervaring bizar gaaf. Dat was echt heel fantastisch. Toen je daar aankomt bij de hotel en alle bekende Mensen hier uit Amerika komen hierheen. Allemaal dure auto's uh, en mensen in allemaal verschillende mooie outfits. Het is alleen maar mooi om mensen zo te zien. En die fantastische auto's, echt is niet normaal. Dat heb je echt niet in Nederland op deze manier. En ja, los van de auto's en de outfits vond de muziek ook vet. Uh, David Getta draaide al zijn hits in de set. Dus ook deze samen met Kelly Rowland. When Love Takes Over op Q. It's complicated. Just the Give and take is washing away Bruno Mars, Stefans Bar. Welkom weer op de vrijdagavond van Q-Music. Normaal gesproken zijn we nu al bezig. Nou, we beginnen dit keer ietsje later. Who cares? Want dit is te gek. Vanavond te gast. In Stefans Piano Bar, De plek waar ik achter de piano kruip om samen met artiesten muziek te maken. Antoon. En waarom is dat zo vet? Nou ja, één, hij maakt hele goede liedjes. goede producer. Hij kan ook lekker zingen. Maar hij doet het eigenlijk niet zo vaak. Hij doet niet zo vaak live optredens op deze manier. Op de radio, op tv, et cetera. En dan in dit geval ook nog eens met een liedje dat heel speciaal voor hem is. Omdat het met zijn moeder te maken heeft. Tot het eind van mei staat in de top 40 op dit moment. Dit is de song. Eind van maar we gaan hem zometeen alleen met piano doen. En de stem van Antoon. Dat zo op je music. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Joekie in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur.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 Blijf je verwonderen, Intratuin. 18 plus Ja. Ja, serieus? Oh, wat een geld! 10.000 tot verdikken me. Ben jij de volgende winnaar? Hé, hoe kan dat nou? We rijden al jaren vrij?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 Stefan Bouwman. Hallo. Met zo live muziek van Anton in Stefan's Piano Bar. Q-Sounds been with you. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. no I'm when I'm without you I'm crazy we are made of each other Ja, ik ga het gewoon manifesteren. Dit jaar gaat het gebeuren. Coldplay komt langs in Stefan's Piano Bar. We hebben het nog niet afgesproken, maar dat is. Stefan's Piano Bar. Piano Bar. Ga gewoon een keer lukken. Welkom bij de plek van de vrijdagavond op Q. Waar ik achter de piano kruip om samen met artiesten van over de hele wereld muziek te maken. We hebben Teddy Swims al gehad. Dua Lipa. Rondé. Somjeu... Uh, Emma Heesters, uh, Bente, uh, noem ze allemaal maar op. Bijna iedereen eigenlijk, maar één iemand die nog ontbrak... is iemand met twee keer de alarmschijf op zijn naam. 13 top 40 gids. En hij staat op nummer 195 in de lijst artiesten. Met zeg maar de meest succesvolle artiesten aller tijden in de enige echte. Uh, het gaat om Antoon, Goedenavond. Hallo dan. Welkom in Steven's pianobar. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Eindelijk is het me gelukt om hier te strikken. We hebben het echt al uh, lang over gehad, maar het is nooit uh, van gekomen. Ik ben hey. echt blij dat we vandaag iets... Vol hebben. En ik vind het ook echt leuk met dit liedje trouwens... dat dit het liedje is die we dan samen spelen. Man. Nou, maar dat is het een beetje. Je hebt eigenlijk altijd gezegd... ja, ik weet het niet. Ik denk dat mijn nummers op dit moment... zich gewoon niet per se lenen voor een piano versie en de piano. -park. Nee. Nou ja, ik ben heel goed in niet-diepzinnige liedjes schrijven. En dit liedje heeft wat meer diepgang en is wat persoonlijker... en het leent zich wat meer voor een ballad. Hoe is dat gegaan uiteindelijk met het schrijven? Is dat uh, hetzelfde als altijd, omdat het zo'n andere tekst is? Nou, dit jaar heb ik geen shows gedaan. En dat uh, zorgde ervoor dat ik iets meer tijd had om na te denken over waar ik nou heen wilde en heb ik veel met Twan en Kevin, Kevin Bos, eh, samen over gedacht van waar willen we nou heen en wat is het doel. En wij beelden ons altijd een plek voor waar we het spelen en een verhaal. En toen op een gegeven moment waren we op een soort spoor van een bepaalde sound. En die was eigenlijk heel erg eh, best wel mijn roots van EDM. Ik was vroeger een EDM producer. Ik maakte veel housemuziek. En alle tracks kregen gewoon weer een drop zonder vocalen. En terug naar die tijd is ook een heel belangrijke eh, periode van mijn moeders dood eh, in die periode was dat. Dus daar kwamen we ook weer terug. Het is gewoon je heb meer denkruimte, dus je hebt ook veel meer ruimte om te denken over waar gaan we nou eigenlijk iets over schrijven, kwamen we daarop. En uh, ik weet nog dat we op een gegeven moment hadden we een huisgeuurd gehuurd in het bos, zaten we met z'n drieën en het was eigenlijk heel gezellig. En toen <laughs> sneden we dit onderwerp aan en uh, toen werd het in één keer een hele nou ja, wel hele mooie, maar best wel uh, we zaten echt een soort uh, te janken daar uh, ongeveer. En uh, Twan en Kevin zijn wel echt twee van mijn beste vrienden en die hebben ook heel veel meegemaakt en dat werd een soort allemaal op een hoop gegooid voor inspiratie voor de songteksten. En uh, op een gegeven moment werd ook de graadmeter van, oh deze tekst is niet Goed genoeg, want we hebben al tien minuten niet gehuild nu. En dan. Uh, oh, ik moet weer huilen. Dan kwam ik weer, of het kwam weer met iets. En dan, dan, dan, dan kwam het weer. Verdomme, er is sfeer, Die gaat niet goed. Nou ja, het was gewoon voor het eerst eventjes niet uh, kutten. En, uh, en een lachen, Gier Maar het was gewoon echt even serieus. Of nou, ja, het is va vaak genoeg serieus hoor. Alleen dit was wel. Ik doe dit niet zo vaak. Dus, nee, snap uh, ik. Daarom vond ik het ook leuk om dat nu bij jou te spelen dit keer. Het voelde wel goed of zo. Begon het met de titel tot het eind van mij? Nee, nee, nee. We begonnen met het verhaaltje van de verse. En daarin kwamen we al snel achter van dit gaat over mijn moeder. En. Uh, Um, daar konden we allemaal mee relaten. Ook met eigen... Trauma's. En uh, tot het eind van mei is volgens mij echt het laatste wat we geschreven hebben. Dus dat was echt een soort de hele verse schrijven, het hele refrein schrijven. En toen was het een soort van, toen we tot het eind van mei hadden bedacht. Toen voelde het in één keer zo van: ja, dit is wel echt uh, iets speciaals. In een wereld waar bijna elk titeltje en dingetje al bedacht is, vind ik tot het eind van mei echt een soort een nieuwe klassieker. Ja, ik had het ook nog nooit gehoord. Ik weet ook niet uh, waar het vandaan kwam of ik er nou mee kwam of, of Kevin. Het voelde gewoon goed. Klopt het Nederlands uh, grammatica? Klopt... Uh, ik vind van wel. Ik vind het die poëtisch in ieder geval. Klopt die? Ja, ja, poetry heeft geen, uh, heeft geen regels natuurlijk. Nee, regels. Anders kunnen we elk liedje van Bluff weggooien. Dat is waar. Ja, <laughs> ja, ja, ja dat is waar. <laughs> ja. hey, we gaan hem doen. Antoon, ben je er klaar voor? Ja man, let's go. In Stevens Pianabar. Tot het eind van mei. Diep in de nacht hoor ik je stem voel het ineens alsof ik bij je ben Ze zeggen de tijd zocht ervoor dat het went Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankijkt. Alles wat ik beloof, dat heb ik gedaan Toch is het loodswaar om verder te gaan Dus ik laat je niet los, laat je niet los Ik laat je niet gaan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 Ik niet terug, met mij gaat het goed. Ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nooit zo lang. En soms ga ik slecht, helemaal alleen. Hier in de leegte. tot ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los.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 het gelukt. Eindelijk konden we afspreken. En eindelijk is hij te gast in Stefan's waar ook je music Ik speelde net piano. Hij zong De Sterren van de Hemel, tenminste. Als je het mij vraagt, met het mooie liedje tot het eind van mij. En eens heel anders. In de top 40 staat hij. Nou, een beetje zoals dit. Halve drum en bass. Helemaal uitgeproduceerd. Maar zo op de piano hoor je, vind ik dat het een heel mooi liedje is. Over zijn moeder ook nog. Sarah zegt... Ontzettend mooi deze versie. Uh, Jade zegt: dit was heel mooi om naar te luisteren. Wauw van Suzanne. Daphne zegt prachtig, prachtig, prachtig. Antoon heeft zoveel talent. Voor mijn niveau Maike Oudboter. En huilen is cool. <laughs> ja, zeker waar. Antoon, thanks dat je er was. Ja, thanks man, bedankt dat ik er mocht zijn. En uh, als ik weer een heel emotioneel liedje. Een <laughs> liedje heb geschreven, dan bel ik jou weer. Op. Nou, ik voel me aan de ene kant vereerd en ook wel. wat uh... ja, <laughs> komt ook onze paden kruisen weer, ongetwijfeld. Hey, uh, wat droom voor 2026? Nou, ik ga weer shows doen. Dus dat dat goed gaat. Ik heb er gewoon heel veel zin in. En een mooi festivalzomer met uh, leuke shows en leuke tour. Gezonde spanning heb ik ervoor, maar ik heb er echt heel veel zin in. Maar we echt met band en zo, hè? Ja, vier man uh, sterk zijn we. En dan uh, daaromheen uh, bouw je natuurlijk een hele show en de invulling ervan. En daar ben ik heel erg uh, zit ik bovenop. Dus uh, ja, het moet wel goed gaan nu. Het gaat goed komen. Ik hoop het. Het gaat sowieso goed komen. Ik ken je nu uh, niet zo lang, maar je ja. bent echt een controlefreak. Maar volgens mij gaat het helemaal goed komen. Ja, sowieso. Komt goed. Manifesteren jongens. Kun je heel leren. Oké okay, dan. Cue music. Open up this letter.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 Silhouette, you're glowing in the dark. I had to count to ten and take. It's getting late, but I don't. Zometeen het nieuws van 10 uur met Marcel. En in dat nieuws sporen zijn er van de vermiste Mick uit Helmond, zo meer. Ook muziek van There's A bar-song hoor je zometeen op queue. Beter slapen? Vind jouw ideale matras met de gratis lichaamscan bij Beterbed... en ga meteen proef liggen. Je vindt er alle topmerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, Beter bed.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 Op nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl.